Europa sleept vaccinmaker AstraZeneca voor de rechter. De fabrikant heeft tot nu toe veel minder vaccins geleverd dan was afgesproken. En volgens correspondent Sander van Hoorn is de Europese Commissie nu wel klaar met het getreuzel. Op een gegeven moment moet je uh, kijken of je dat slikt of dat je zegt... nee, dit is dan toch het moment om naar de rechter te stappen. En de Europese Commissie samen met de 27 lidstaten hebben uh, unaniem besloten... dat die tijd nu is aangebroken. Ze zeggen dat de fabrikant zich niet aan het contract heeft gehouden... en dat er ook geen goed plan klaar ligt om ervoor te zorgen dat het in de toekomst wel goed gaat. Afgelopen jaar zijn er 5130 jongeren zonder rijbewijs achter het stuur betrapt. Ruim duizend meer dan eerdere jaren. Deskundigen zeggen tegen EEN vandaag dat de lockdown er waarschijnlijk iets mee te maken heeft. Jongeren vervelen zich en moeten lang wachten op rijlessen en examens. ADO Den Haag is gered van een faillissement. De rechtbank heeft bepaald dat de Chinese eigenaar van de club met 2 miljoen euro over de brug moet komen. Geld dat ADO ook beloofd was, maar maar niet betaald werd. Bijna 3000 Nederlanders worden de komende dagen koninklijk onderscheiden... omdat ze zich hebben ingezet voor de samenleving. Claudia de Breij werd meegelokt naar het gemeentehuis... waar ze van burgemeester Dijksma van Utrecht een lintje kreeg. Dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd... om jou te benoemen tot maar liefst ridder... in de orde van de Nederlandse Leeuw. Pas vlak voor de deur uitgingen, toen zei ik... maar de dag voor Koningsdag is zij toch hartstikke druk... En toen schoot Jessica op zo'n manier in de lach. Maar toen twijfelde ik nog tot ik hier die bloemstukken zag. En toen dacht ik, ja, dit is niet voor de koffie. In verband met corona worden de onderscheidingen over de komende zes dagen uitgereikt. Het weer, flink wat zon, 12 tot 15 graden wordt het. Ook morgen is het zonnig. Nog iets warmer, maximaal 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Vinkenveen. Er is een houten kastje van een auto afgevallen. Daarom zijn er drie rijstroken dicht. En de vertraging is een kwartier. Het is ook wat drukker op de A10 ter hoogte van de Koentunnel op de Ring Noord bij Amsterdam. Daar heb je nu 5 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op zaterdag te beginnen met een disco klassieker. We beginnen terug naar de jaren 80 met Vesta Williams hoor? De once binnen Twainsjaai. Nou, het is even over twee uur Zandvoort een hele goedemiddag. En welkom inderdaad bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. We hebben de week weer overleefd, toch? Albert Jan, goedemiddag. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, luisteraars en niet te vergeten. Kijkers, welkom. Op deze zaterdagmiddag. Nou, dat was nogal wat in Zandvoort, hè? Ja, zeker. Er is erop... weer heel veel gebeurd. Er is heel veel vergaderd. En er waren een heleboel uh, uh, geheimbrieven die toch openbaar bleken te zijn. Ja, dit wordt een cliffhanger. Uh, goed, het lijkt Den Haag in het klein wel. Uh, ja, nee, er is van alles gebeurd. Uh, maar we hebben natuurlijk onze strakke programmering uh, deze komende drie uur. Waar we natuurlijk ons aan houden. Ja, ik heb wel wat opmerkelijke dingen. Bijvoorbeeld gisteren waren de Koningspelen. Ja. Heb je dat nog op tv gezien? Willem-Alexander en Maxima bij een school in Amersfoort. Ga, ga verder. Nou ja, het enige wat mij opviel is dat op een gegeven moment de anderhalve meter niet meer gehandhaafd werd. En Bij kinderen hoeft het ook niet, toch? Nee, maar... oh. Dacht ik? Weet ik niet oh. kind, kind, Nee, kinderen onderling. Ja, dat precies. Onderling. Ja, ja, nee, nee. Want, uh, ja. De koning die, die stond uh, naast een uh, groep uh, met, uh, met kinderen. Dus dat viel mij op. En uh, ander dingetje, het uh, thema, vond ik wel heel mooi. Ik plus jij is wij. Ja? Ja, ja dus met andere woorden, samen. Klopt. Kinderen daar uh, Kinderen voor Kinderen heeft er ook een mooi plaatje van uh, gemaakt. En misschien uh, draaien we die uh, vanmiddag nog wel even. Verder gisteravond uh, voetbal. 3000 toeschouwers bij Willem II uh, RKC Waalwijk. En uh, ja, een wedstrijd weer uh, met uh, toeschouwers gewonnen trouwens door uh, Willem II. Daarover morgen uiteraard uh, meer. Maar uh, wat mij opviel, ze stonden daar uh, te interviewen. Want uh, tegelijkertijd in het Willem II stadion werd er gevaccineerd... Dus er kwamen en toeschouwers en mensen die gevaccineerd werden. Alleen die toeschouwers die wisten niet dat er ook gevaccineerd werd. Dus er werd een auto tegengehouden door een uh, verkeersregelaar. En uh, ja. Ja, die jonge dame vroeg dus aan die man uh, achter het uh, stuur... van uh, komt u voor de vaccinatie... En die man denkt echt van, nou, die is echt knettergek geworden. Dus die uh, deze raam heel snel dicht en uh, reed er heel snel door. Hij denkt, uh, waar ben ik nou in beland? Dat vond ik wel een uh, mooi verhaal. Nou ja, Boudewijn de Groot hebben we het straks nog wel even over. En uh, de andere dingen, honderdduizendste vaccin wat uh, van de week gezet gaat worden. Ja, goed. Uh, dat was het algemene punt. En wat gaan wij vandaag zeker doen? Rond de klok van half vier natuurlijk de evenementenagenda. En uh, ja, we kijken natuurlijk uh, samen met u vooruit op Koningsdag. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Uh, blijft het zo grauw en grijs en uh, toch wel lekker fris? Of komt het zonnetje er nog bij? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. We hebben een probleem met het dier van de week, Rob. Ja, er zijn geen dieren, begreep je. Nee, nee, we hadden er uh, op een gegeven moment, uh, we hadden Diesel, Amy en Bliksem nog in het dierenthuis. Maar ze hebben alle drie een thuis gevonden. Dus uh, we hebben geen dier van de week uh, vandaag. Dat is voor de eerste keer in twintig jaar. Ja, dat is nooit gebeurd, hè? Dat, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat we dit item uh, op de radio altijd al hebben. Dus het is voor de eerste keer dat er geen dieren in het dierenthuis Nee, gevonden. geen honden bekennen, maar geen ook hond. geen andere dieren. Nee, helemaal niks. Wat we wel hebben, het laatste uur is natuurlijk ZOS Live. Zandvoort op zaterdag live. Live registratie van een artiest, dan wel groep. In de tijd dat we nog uh, uh, uh, publiek uh, bij aanwezig mocht zijn. Welke dat wordt, u hoort het allemaal iets over half vijf. Jij bent aan de beurt toch? Ja, geen okay. probleem. Het is allemaal al geregeld. En we hebben natuurlijk het gedicht van de week. En ik heb weer een aantal uh, om kwart voor vijf. Ik heb uh, natuurlijk een aantal meegenomen. Dus die mag jij even uh, bestuderen. En dan kijken welke het wordt. Uiteraard ook Zandvoorts nieuws in het kort. Iets over half drie na het weerbericht herhalen we het interview... Uh, wat uh, Ben Zonneveld vanmorgen had met Marco Deen van de PVV. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de afgelopen raadsvergadering... die over twee, twee avonden verspreid uh, is geweest. En er zijn nogal wat uh, stukken besproken. Dus dat iets over half drie. Uh, verder hebben we nog uh, in het tweede uur... een interview van onze collega Jaap Koper in het programma Zandvoortse Zaken met Marcel Buscher in zaken de verruiming van de openstellingen van de terrassen... en wat dat in, in, in, in, in allemaal betekent... voor de diverse horeca- en restaurantsondernemers... en hoe dat er dan bij zit. Dus ik zou zeggen... oh ja, dat was dus de tweede uur. Verder nog meer Zandvoorts nieuws. Eh, kwart over vier hebben we natuurlijk gewoon Pit Report. Eh, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Dit weekend geen Formule 1, maar wel Formule E. Om half drie vanmiddag start daar de race... Uh, in Valencia die wordt gewoon op het circuit verreden in plaats van in een stad zoals de vorige keer in Rome. En wellicht dat we daar ook even wat aandacht aan kunnen schenken. Uh, u hoort het al, een uh, verzoekjes hebben we ook. om Tien over drie het eerste. En uh, welke dat wordt, dat hoort u dan om tien over drie. Ja, kraakt die plaats? Uh, nee, nee, ik heb een niet gekraakte versie gevonden, dus hij is wel heel oud hoor. Uh, goed, maar dat was de aanvrager ook. Uh, of dat is de aanvrager ook. Uh, uh, Gevarieerd programma de komende drie uur. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, je Albert-Jan. Weer een uh, vol programma vanmiddag tussen twee en vijf uur... bij de lokale radio al 31 jaar CFM. En dan gaan we nog even naar Scheveningen... want ook dat was een bericht van uh, afgelopen week... In Scheveningen was het in één keer heel erg druk, want daar was een vreemde meeuw geconstateerd. Een hele zeldzame. Die komt normaal gesproken alleen in het Poolgebied voor. En nu dus ook in Scheveningen. Het ging om de rosmeeuw. Zaterdagmiddag bij CUV Moria de vrolijke deunen van Swing Out Sister. En you on my mind. We gaan weer de hit van dit moment draaien: Thomas, Akta, Paul, de Munich, Maan en Typhoon. En als ik je weer zie. Ik weet niet hoe lang niet gezien. Maar wie heeft wie wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen en wat zeg jij? Bewijzen wij niet elke keer?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 Who you need? En dat was uh, Als ik je weer zie. Het is tijd voor het uh, nieuws in het kort. Of uh, valt het kort uh, wel een beetje tegen, Albert-Jan? Ik, ik heb het korter gemaakt. <laughs> ja, oké, okay, dan is het goed. Dat met het oog op de interviews die we later nog uitzenden. Anders had, het nu, had ik die nu gedaan. Goed, allereerst. De ambitie om Van Zandvoort een het centrum voor Deursport te maken... sorteert steeds meer effect. Vrijdagmorgen om kwart over acht maakte een jonge dame een parachutesprong vanaf het Palace Hotel... en kwam neer naast de voormalig Do, Rama. Omwonenden zullen ze nog even de slaap uit de ogen hebben gevreven... toen die ochtend ineens een roze parachute naar beneden fladderde. Het zag er allemaal niet erg gecontroleerd uit, maar het ging allemaal net goed. De jonge vrouw kwam struikelend neer, pakte snel haar boeltje bij elkaar... en maakte zich snel uit de voeten. Wie zij is en wat haar beweegredenen zijn geweest, is niet bekend. Het raadhuis is op dinsdag 27 april en woensdag 5 mei gesloten... vanwege Koningsdag en Bevrijdingsdag. Ook is de gemeente die dag telefonisch niet bereikbaar. De meldkamer van Handhaving blijft wel bereikbaar. Bij de meldkamer van de afdeling Handhaving... kunt u urgente handhavingszaken melden. De, meldings, dus de meldcentrale zal vervolgens inschatten... welke actie daarop ondernomen zal worden. Het telefoonnummer van de meldkamer is 023-511-4950. 023-511-4950. De meldkamer van handhaving is op beide dagen bereikbaar... van half negen s morgens tot kwart over elf s'avonds. De handhavers zijn, oh, zijn deze tijden ook op straat aanwezig. Meer informatie over de sluitingen en uh, speciale regelingen... ook met name ten aanzien van de GFT en de du duocontainers en de remise... dan uh, ga, verwijs ik u even naar de website van de gemeente Zandvoort. Wat in het vat zit verzuurt niet, is een bekend gezegde waar voor en Ben Zonneveld afgelopen donderdag mee te maken heeft gehad. Zonneveld was vorig jaar gedecoreerd tot lid van de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten voor de Zandvoortse samenleving. Echter door de corona kon hij zijn lintje niet opgespeld krijgen. Burgemeester David Molenburg beloofde hem toen op een later tijdstip dat te doen. Dat werd uiteindelijk dus afgelopen donderdag, bijna een jaar na dato. Een slecht gezelschap kwam bijeen op het circuit Zandvoort. En, kreeg, en daar kreeg Zonneveld alsnog zijn lintje opgespeld. Maar, en dat is niet bijzonder, niet door de burgemeester. Ook dit was een corona-gerelateerde beslissing. Zijn EGA kreeg de eer om dat te doen. En wel onder toezicht oog van de burgemeester. En, en daarna kon natuurlijk de champagne ontkurkt worden voor een heldronk op het feestvarken. Velen van u zullen het inmiddels al wel weten. De gemeente Zandvoort geeft namelijk toestemming voor het uitbreiden van de terrassen vanaf het moment dat de coronamaatregelen op 28 april versoepeld worden. Dit om bezoekers weer veilig en gastvrij te kunnen ontvangen. De gemeente ondersteunt hiermee ook de ondernemers, daar waar mogelijk met de landelijke richtlijnen als uitgangspunt. Naast de uitbreiding van de terrassen wordt vanaf 28 april de Haltestraat wekelijks afgesloten van donderdag tot en met zondag vanaf 4 uur. De Haltestraat is dan alleen toegankelijk voor voetgangers. De gemeente doet dit vooral omdat verschillende horecaondernemers op basis van de huidige landelijke richtlijnen geen terras kunnen exploiteren als deze straat niet wordt afgesloten. De gemeente wil ook die ondernemers de kans geven om te kunnen exploiteren. In het tweede uur van Zandvoort op zaterdag herhalen we het interview wat Jaap Koper had tijdens het programma Zandvoortse Zaken en we had met Marcel Buscher. En dat, zei, dat ging natuurlijk over de praktische invulling van deze uitbreiding. En tot slot. De bouw van het nieuwe en waardige Joods monument in Zandvoort... vordert, maar de werkzaamheden zullen naar verwachting op 4 mei nog niet zijn afgerond. Stichting Joods monument Zandvoort heeft daarom deze week besloten... dat de onthulling helaas niet, zoals eerder gepland, op 4 mei kan plaatsvinden. Volker Bloemen van, stichting, van de stichting laat aan zijn mediapartner weten dat uh, een onderdeel niet helemaal in orde bleek te zijn en vervangen moet gaan worden. Het wachten is uh, wanneer dat deel vanuit Hongarije naar Zandvoort vervoerd wordt. Wanneer het nieuwe monument zal worden onthuld is nog niet bekend. Tot zover. Dankjewel Albert jan dat was het Zandvoortse nieuws. Wil je ook de laatste nieuwsberichten ontvangen op je telefoon? Download hem dan nu de CFM app Daar vind je ook het, echt het laatste nieuws uit de Zandvoort. En blijf je altijd op de hoogte wat hier gebeurt. Op ZFM wordt iedere hou ouwe platina. En deze is mooi, hier is Eddie Money. UFM wordt elke gouden oude platina. Ditmaal de single van Eddie Money. En Take Me Home Tonight. Zo ik krijg je het weerbericht voor de komende dagen hier vanuit Zandvoort. Maar eerst nog even deze van Glenn Frey. Lekkere power Single zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was de Heed Nou, misschien bij het weer ook wel. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, gaan we eindelijk een beetje voorjaarstemperatuur uh, krijgen? Dat is dan de vraag met die Heed op het uh, Albert-Jan. Eerst even een beetje algemeen en dan tot slot speciaal voor Zandvoort. Met name op korte en dan wel langere termijn. Allereerst het algemene weerbericht. Uh, Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft droog. Vanmiddag is het van noord naar zuid 9 tot 14 graden. De matige noordenwind zorgt er wel voor dat de gevoelstemperatuur frisser is. komende nacht koelt het, in op, uh, koelt het in opklaringen af naar 0 tot 2 graden. U hoort goed, 0 tot 2 graden. Lokaal kan het tot een graadje vorst komen. Zondag volgt opnieuw een droge dag. En vooral in de middag zijn er zonnige perioden en wordt 10 tot 13 graden. De wind blijft noordelijk. Maandag verandert er weinig. Na een koude nacht met minima rond het vriespunt in het binnenland... wordt het 11 tot 14 graden. Het blijft droog en er zijn zonnige perioden. De wind waait uit het oosten of het noordoosten. En het algemene weerbericht op dinsdag 27 april, koningsdag... Uh... Ook op Koningsdag begint de dag koud, maar rustig. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. Net als de jaren ervoor komt de temperatuur in de middag tussen de 11 en 14 graden uit. Daar waar juist in de middag de zon nog eventjes mooi doorbreekt... is zowaar een beetje voorjaar. En wat betekent dat voor Zandvoort dit weekend? Het blijft vandaag bewolkt, maar droog in Zandvoort. Vannacht koelt het af tot 4 graden Celsius en is de wind matig, windkracht 3. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 6 graden. En de komende dagen in zijn er opklaringen en blijft het droog in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 11 graden Celsius... en s'nachts blijft de temperatuur rond de 3 graden. De wind waait uit het noorden en is matig, windkracht 3. En vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe en draait de wind naar het noorden. Nou ja, dat valt allemaal gelukkig weer mee. En ook met, met Koningsdag natuurlijk geen regen in ieder geval, toch, albert Zoals onze weerman altijd zei van... Klein oh, een pluutje mee, klein pluutje mee. We hebben het over Lex van de Hoorn. Ja. Uh, Lex, mocht je luisteren, Goedemiddag trouwens. Uh, ik hoop dat het weer een beetje, een beetje met je gaat. En in ieder geval, een klein parapluutje is wellicht niet nodig die dag. Oké, okay, dankjewel albert -Jan. Dat was het weer. Dat was het weer. Ik zie ze dan ook meteen lopen. Hè? Met een mini echt <laughs> Geweldig. Als je dat belt voor je hebt, dan uh, laat je dat niet meer los. Hier is de nieuwe single van uh, Alan Clarke. Yes!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 No, I say yeah baby, baby. Yeah, yeah, yeah, Ain't yeah, no yeah, doubt about it yeah, I say yes Yeah yeah yeah uh, When the moment comes and you yeah, get that God. call Get up out of your seat uh -huh. And when you're tripping every time you fall Get back to your seat say, your body, mind and soul bring it out to take control Just another way you're letting go That comes my way Yes, tomorrow, yesterday. Yes, the different, yes, the strange Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Say yes to love and yes to life LGBTQ and I Baby, will you be my wife? Will you marry me? Yes, yeah. yes the joy and yes, the fun Yes, the chart number one Tell me what your faith is on Yes, yeah, yeah. yeah. Ooh, Yes, the tears and let me go Yes, the being afraid no more Life is so incredible. Yeah. Woo. Yeah. Well, not just something you say, but something you do. Yeah. It's like a religion. Say yeah. Everybody in the world. Say yeah. We Yeah. Yeah. We. We. We. We. We. see. <laughs> uh oh, man, baby y'all. Hi. What? Deze nieuwe single van Elle Clark. Een beetje zandvoorts was het wel natuurlijk. Hij heeft een aantal jaren hier uh, gewoond. Dus samen met uh, zijn vader. En uh, je hoorde zijn uh, nieuwe single uit uh, de hitparades van dit moment. Dat was Yes... Nou, we gaan eens even terugblikken naar vanmorgen. We hadden goedemorgen voor tussen 11 en 1 bij onze radiozender. En daarin altijd interviews met diverse mensen. En volgens mij had Ben ook een gesprek met Marco Deen, Albertjan. Klopt, en het was, dat heeft natuurlijk dat heeft alles te maken met een terugblik op de afgelopen raadsvergaderingen, kan ik wel zeggen. Want op dinsdagavond werd er vergaderd, maar ook op woensdagavond. Het interview wat Ben had met Marco Deen hebben we in tweeën geknipt. En in deel 1 een, uh, wordt er uit, uitvoerig stilgestaan bij de strandhuisjes op het strand en de daarbij behorende vergunningen. U heeft uh, samen met de uh, um, OPZ een interpellatiedebat aangevraagd. Bij uh, ingang van die uh, interpellatiedebat werd er nog even gememoreerd dat dit vrij uniek is in, uh, in de Zandvoortse historie. Waarom is dat zo uniek? Ja, daar, daar. Goeie vraag. Daar werd ik ook uh, van op de ogen gesteld, inderdaad. Dat schijnt uh, niet vaak te gebeuren. Terwijl. Ja, ik merk ook dat daar een beetje een zweem hangt om een interpelatiedebat Van dat dat iets heel zwaars zou zijn. Of. Ja, heftig. En dat dat altijd zou moeten gevolgd worden door bepaalde consequenties. Of moties. Nou, ja, zo zie ik dat eigenlijk helemaal niet. Het is want Ja, je kan er natuurlijk wat van vinden. Daar zullen we het zo wel over hebben. Ja. Maar het, het leeft in ieder geval wel. En we hebben in ieder geval. Een aantal vragen kunnen stellen, waar we antwoord op hebben gekregen, uh, die minst uh, weer reacties uitlokken, her en der. En dat is natuurlijk ook uh, precies wat de bedoeling is. Ja, nou, dat, uh, de definitie is dat je met een interpolatie-debat gewoon meer informatie uh, uit een college trekt. Precies. En dat ja. is ook gebeurd. Uh, we hebben ja. het gevolgd. Dinsdag um, dreigde het naar uit te gaan zien dat men door wilde gaan. U heeft toen gezegd van laten we dat maar morgen doen. Waarom? Nou, ik vond, uh, kijk, we waren er toch alweer een poosje bezig. Het was iets van kwart voor elf of zo. En ik, ik had zelf als inschatting, nou, ik wil dit wel serieus behandelen. Ik wil ook goed kunnen luisteren. Ik wil uh, daar misschien nog op kunnen anticiperen. En uh, ik, ik, ik wilde graag ook dat daar uh, zoveel mogelijk mensen ook konden meeluisteren thuis. En uh, mijn ervaring is dat er, zeg maar, toch wel richting een uur of elf uh, de meesten wel afhaken. En uh, je kan je ook afvragen of het de scherpte van de vergadering ten goede komt. Waar er namelijk op dat moment nog twee debatten te doen. Um, de volgende dag bleek dat we daar nou, volgens mij wel twee uur over hebben gedaan. Dus we hadden sowieso moeten stoppen. Dus ik, ik wilde het eigenlijk voor de kwaliteit van de vergadering uh, het liefst uh, uh, de rest. We moesten toch al een dagje later terugkomen. Uh, dan allebei maar die debatten. Zo uh, zat ik daarin. Ja, heel duidelijk. Um, u heeft uh, uh, conform de procedure eerst al uw vragen gesteld. Hè? Twee, twee reeksen van uh, vijf en van Zes, meen ik uit mijn hoofd. Ja. Uh, die werden keurig voorgelezen. Daarna kwam er een heel betoog uh, uh, van de wethouder. Was dat ook uh, voor u helemaal duidelijk? Nou, nee, niet, niet helemaal duidelijk. Kijk, dat, dat roept natuurlijk toch nog wel weer wat, wat vragen op en verduidelijkingen... die we gelukkig ook gaan krijgen middels uh, een toegezegde technische sessie... en wellicht nog een agendering in de commissievergadering. Kijk, dat is het een beetje de andere kant van zo'n interpellatie. Kijk, het is meer een vraag en antwoord uh, gebeuren. En je hebt daar niet echt uh, zeg maar de mogelijkheid om uh, lekker met elkaar te discussiëren... of het debat aan te gaan. Dus uh, wij vonden het belangrijk dat wij even kort en bondig en duidelijk ook vraag, antwoorden kregen op onze vragen. En uh, nou daarvan is ondertussen al uh, een vervolg ingezet. In die zin uh, qua technische sessies, ook met ambtenaren erbij, want het is natuurlijk duidelijk dat er grote fouten gemaakt zijn gunningverstrekking. En um, ja. Dan rijzen weer de vragen: van God, wie hebben er allemaal naar gekeken? Uh -huh. En uh, dat zijn een aantal ambtenaren geweest. De wethouder is eindverantwoordelijk. Die geeft ook grif toe dat daar fouten in staan. Um, ja, uh, hoe kan dat? Hebben we dan uh, een gezamenlijk ofte gehad met z'n allen? Ik, ik wil daar nog wel wat dingetjes over weten. Dat lijkt me duidelijk. Ja. Nou, dat, uh, de. OPZ en, en, en uw partij, de PVV, die hebben hierop aangedrongen. Uh, dus duidelijk, de wethouder geeft het ook toe, er zijn fouten gemaakt. Mm -hmm. en hoe komt het dan, dan dat u en de OPZ daar wel op reageren... en uh, vervolgens wordt u nog aangevallen in die sessie ook uh, over, uw, uh, over, uw, uh, over uw teksten? Nou, ik ben blij dat u die vraag stelt, want dat is inderdaad zeer opmerkelijk. Er zijn dus diverse raadsleden die het blijkbaar belachelijk vinden als je je werk goed doet. Want ja, ik kan het niet anders, ik kan er niet meer van maken. Kijk, wij zitten daar onder andere. Een van onze hoofdtaken is om onze controlerende taak uit te voeren richting het college. Dus ook richting besluitvorming die het college doet. Nou, wij ontdekken dat daar een vergunning is verstrekt die niet conform het huidige beleid is, wat wij als raad hebben gekaderd. En. Ja, dat je daar dan uh, in, uh, zeg maar tijdens de raadsvergadering, ja, ik vind het bijna beschamend om te benoemen, maar als dan zo'n mevrouw van der Veld, uh, notabene lid van het college, uh, liever op de bank had blijven zitten, ja, dan vraag ik me af, terwijl je dus ook nog eens een vergoeding krijgt uit belastingcenten van de overheid, uh, of je wel op de juiste plek zit. Als je daarnaast ook leest in de media dat um, de heer Kevin Stefan van het CDA, ik noem gewoon even man en paard door, want zo zit ik in elkaar. Um, uh, daar memoreert dat wij over de rug. Notabene, dat durft hij te zeggen, dat we over de rug van ondernemers proberen een bepaald punt te maken. Ja, het is de dus schande voorbij. Nou, u, uh, u, u begint ook uw betoog met dat het niet uh, uh, gericht is op uh, de, de, de talassa en de Ahoy, want dat is eigenlijk een beetje het begin van het verhaal. Hè? De, de huisjes die staan er en de tent ja. niet. En er staat een keurige tekening van die tent die er dan wel zal komen. Moet uh, komen, ja, klopt. En dan gaat het ook nog een beetje over, uh, over de verhouding... Hè? over, de, over de, de zoveel meter... vierkante meter. Nu ja. is het volgens mij bij de strandpacht... ook niet helemaal duidelijk hoe dat zit. Nee, dus onder andere daarom hebben wij ook dit soort vragen gesteld. Er zijn namelijk wel een hele hoop inwoners en ook andere strandpachters die wel graag willen weten hoe het zit. Nou, en ik denk dat daar wel een hoop duidelijkheid in is gekomen. Want kijk, zoals de vergunning in, in dit geval van, uh, uh, zeg maar, strandvak 19 nogmaals echt geen aanval hoor, want zij hebben een vergunning gekregen en zij doen dat keurig. Zij zetten daar prachtige dingen neer. Daar gaat het helemaal niet om nee. en uh, dat is echt niet, uh, niet een issue. Maar het gaat er wel om, wat mogen bijvoorbeeld anderen dan doen? En is dit conform uh, zeg maar de beleidsregels die wij als raad hebben opgesteld? Nou, daarin stond, in die vergunning staat letterlijk dat er 445 vierkante meter huisjes mogen komen op een paviljoen van 186 meter. Nou, als ik meneer Molenaar nou was, dan zou ik dat heel snel lekker gaan plaatsen, want dat is natuurlijk fantastisch. Want dat is, ja, want dat is totaal niet conform met beleid wat wij hebben bepaald als raad in de beleidsregels toetsingscriteria strandbungeloos uit 2016. En wat staat dus, daarin dan? No? Nou, daar staat in dat uh, strandbungeloos mogen, hè, vanaf ja? het noordbrand, nou prima, uh, maar dat die activiteit uh, ondergeschikt moet zijn aan de hoofdactiviteit, namelijk paviljoen. Dus... Dat, dat, dat is seen. natuurlijk wel een heel ruim begrip. Uh, is dat niet well. in, in in meters of in procenten? Ja, dat, dat, nou, dat is een hele goede vraag. Dat is waar we bijvoorbeeld wat meer over willen weten. Hoort bijvoorbeeld een terras tot het paviljoen? Hoort een overdekt terras tot een paviljoen? Uh, zo ja, heeft het dan ook nog consequenties voor anderen die al die huisjes hebben neergezet? Nou, er, er, er doen we zich een heleboel volgvragen op die wij nog graag helder willen hebben. Zodat ook elke Zandvoortse strandpachter die nu zich soms in bochten wringt om aan bepaalde regels te voldoen precies weet waar hij of zij aan toe is. Dat is ons doel. En um, daar gaan wij naartoe werken uiteindelijk. Dat is het belangrijke in deze. Ja, u uh, heeft herhaaldelijk gezegd dat het niet op de, op de strandtent uh, persoonlijk gespeeld wordt. Ja, maar u, u, u uh, laat wel doorschemeren dat er anderen zijn. Hè, en laten we dan ook kuries maar noemen. Die drie strandtenten hebben gekocht. En misschien uh, ook een cluster nou, van bungalows zou plaatsen. Nou ja, dat... Dat is dus inderdaad de vraag van, ben je daar als gemeente uh, blij mee? Wil je dat? Wil je dat er maar een paar eigenaren komen op het strand die meerdere paviljoens bezitten en dan wellicht ook de mogelijkheid zouden kunnen hebben om, ja, misschien door een of andere samenvoeging of een of andere uh, procedureel daar een heleboel strandhuisjes neer kunnen zetten. Kijk, als, dat allemaal, als we dat met z'n allen willen, is dat dan hartstikke goed. Maar dan moet het wel gebeuren volgens het huidige beleid. En wat ik bijvoorbeeld uh, daar het CDA niet in begrijp, is die stellen hele kritische vragen aangaande dat Curios-verhaal. Deze organisatie koopt vier van die strandtenten. Nou... Ik denk dan, dat zal echt als doel hebben... om daar natuurlijk ook wat huisjes bij te zetten. Prima. Daar uh, komen hele felle vragen op van het CDA. En uh, vanmorgen lees ik nog ergens op social media... dat de heer Stefan zegt... ja, maar in dit geval, bij 18 en 19... Uh, daar moeten we niet zo moeilijk doen. Want uh, het is corona en we zitten in een gezondheidscrisis... en we zitten in een economische crisis. Nou, weet u, uh, minister Van der Veld... als we op die manier uh, politiek gaan bedrijven... en dus nu blijkbaar alle vergunningen die openstaan, maar gewoon uitvoeren. Ja, ik vind het prima hoor, maar dan moeten we wel gelijke monniken, gelijke kappen hanteren. En dan kan je geen onderscheid gaan maken in, uh, in diverse zaken. Want dan mag ook mijn buurman die drie dakkapellen erbij wil zetten, dan mag ook wat doorgaan, want het is corona. Ja, ik, vind dat kort door, ik, vind, ja, ik vind het echt heel kort door de bocht. Ja. En zo lees ik het letterlijk, dat is zijn eigen inbreng, uh, in dit geval op, uh, op, uh, op social media. Ja. En dan denk ik, ja, als jongens, als we dit, hè, als college, notabene, als collegepartij, je spreekt toch uit twee monden. Je bent en collegepartij en het CDA. Als je dit, uh, zeg maar, wil ventileren, dat dat de juiste manier is van hoe wij in Zandvoort met elkaar om moeten gaan, dan denk ik dat er nog een grote slag te slaan is. Ja, um, laatste vraag over uh, de bungeloos. want ik wil ook nog even ja. naar uh, de geheimhouding toe. Denkt u okay. dat de technische sessie en de gemaakte fouten uh, duidelijkheid gaan brengen? De fouten worden hier hersteld? Ja, nee, nou, dat, is, dat zijn eigenlijk twee vragen in één die u stelt. Ik denk uh, dat de duidelijkheid zal het zeker gaan brengen. Want ja, daar gaan wij gewoon uh, diep op in. En we, we zullen daar gewoon echt uh, op, ja, tot, tot het einde doorvragen van nou, wat mag er nou wel, wat mag er nou niet? Wat is nou het geldende beleid, et cetera. Maar zoals mevrouw Verheij ook al heeft aangegeven, ja, die vergunning is vorig jaar al, die is al een jaar geleden verstrekt. En die is verstrekt. Uh, de bezwaarprocedure daarvan is voorbij, dat heeft zij ook gezegd. Dus ja, dat, die kan ik nu niet meer veranderen. Daar kan je niet veel meer mee doen. Maar goed. Nee, daar kan je niet veel meer mee doen. Nee, en daarom nee. koppel ik daar ook aan dat een ondernemer die gewoon volgens een verkregen vergunning uh, zijn zaak op orde maakt. Ja, uitstekend. Ja, prima. prima ja. Weet je, maar, maar uh, er zitten nog wat meer haken en ogen natuurlijk aan. Want uh, een van onze vragen was ook van, moet er dan een paviljoen staan om die strandbungalows uh, te exploiteren? Uh, jazeker. Nou... Daar, daar ja. moeten we dan de volgende wel eventjes naar gaan kijken. Bij de volgende moet je we uh, wel opletten. Nou, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. En, en misschien ook wel bij deze huidige vergunningverstrekking. Ja. Dat, dat weet ik niet. Ja. Als, als dat zo is, dan is dat zo. En dan, moet je gewoon, dan kun je vanuit het uh, gelijkheidsbeginsel... Uh, niet anders dan iedereen gelijk behandelen. Daar zijn wij erg voor. Op. Dat en was en dat uh, het inderdaad even. het uh, eerste deel van het uh, gesprek van vanmorgen zometeen gaan we door, maar eerst nog even een lekkere gauw houden. Met een beetje gesjoemel kan ik me toch aan de richtlijnen van onze programmeleider houden. Om twee gouden ouwe per uur te draaien, overigens. Joh, de Kerry Brooker. En no more fear of flying. We gaan doorpraten met uh, uiteraard Marco Deen. En dan gaat het uh, dit keer in deel 2 over uh, de toegangsweg en uh, de geheimhouding van uh, bepaalde stukken uh, daarover. In het gedeelte uh, was interpolatie over uh, de geheimhouding. Um, die werd voorgelezen door uh, meneer Kramer. En uh, daar werd ook nogal op gereageerd uh, hoe, hoe dat zat. Maar. En het was toch een, een, een, een gewone vraag... dat je een geheimhouding wil opheffen? Of, of wat, wat zie ik daar verkeerd in? Uh, ja, dat, die vraag die heb ik uh, ongeveer wel honderd keer gehad... inderdaad, van de week. Wat is er nou mis mee uh. om zo'n uh, geheimhouding op te heffen? Kijk... Um, wat hier feitelijk aan de hand is, is dat uh, het college in Zandvoort, uh, het gaat om twee brieven, uh, over en weer geschreven naar uh, provincie en uh, dan weer terug richting uh, raad, uh, waarin wat conflict situaties zijn ontstaan en gaan dat gebruik van die toegangsweg, die wil uh, het college geheim verklaren, terwijl deze brieven gewoon openbaar op te vragen zijn bij de provincie. Ja. Als je dan als college ja, iets geheim wil verklaren, dan moet je wel je huiswerk goed doen en dat kortsluiten met andere partijen. Partijen die daarbij zijn betrokken. Nou, als je dat niet doet, dan is het gewoon openbaar en dan kun je het al geheim willen verklaren, maar daar kan ik dan niet in meegaan. Nee. Want dat zou wel een hele rare situatie zijn. Dus feitelijk is het niet meer dan dat. En uh, dat daar nu zo'n ophef over wordt gemaakt... terwijl er gewoon allerlei media is die ook uh, gewoon die, die brieven hebben gekregen... omdat ze ze gewoon hebben opgevraagd bij het secretariaat. In dit geval van de gedeputeerde Oldhoff, die er in de provincie over gaat. Ja, dan vind ik dat wel heel bijzonder. En als meneer Van Haafden, als verantwoordelijk wethouder... mij in een telefoongesprek op zondagmorgen uh, nog even mededeelt... dat uh, de, de, de brieven gaan ook gelekt zijn, zoals hij het dan noemt. Ja, ik vind het geen lekken, maar gewoon bekend zijn gemaakt vanuit uh, de jurist van de Aha. provincie richting RTL. Nou ja, dan, uh, dan is mij dat allemaal uh, volkomen helder. En uh, we hebben daar in het presidium uh, een dag later nog even over gehad. En ik geloof dat er nu een heel onderzoek gestart gaat worden naar wie oorzaak uh, is van uh, dit zogenaamde lekken. Maar uh, Openbaar ja, je... Openbaar je openbare niet stukken rekken? niet lekker. Nou, nee. ik denk dat je dat wil zeggen. Nee, precies. Dus, nou goed, dan kunnen we weer een hoop geld aan uitgeven. Prima. Daarnaast was uh, de heer Elgebali Bali nog verbolgen over het feit dat iemand in de media had geroepen... dat het uh, stand voor het bestuur niet integer zou zijn. Nou, uh, dat mag iedereen van mij roepen. Ik vind nee. het allemaal prima. Maar daar moet ook een onderzoek naar komen, want dat is niet wenselijk, geloof nee, ik. Het, het, het, het, het, maar het loopt een beetje, de spuil gaat uit op die manier. En als we dus zo snel op ons steentjes getrapt zijn... en als iemand rondom... het uh, het, het college, of het Zandvoorts bestuur, zo staat het er. Ja, weet je, dat kun, je, dat kun jij zijn, dat kan ik zijn, dat kan mijn buurman zijn. Daar gaan we een onderzoek naar doen. Nou, ik vind het, plan ons richten op zaken die er werkelijk te doen in Zandvoort. Uh, er is nog zat te doen, we zitten nog midden in een crisis, en dat is wat het college ook ons altijd voorspiegelt, maar Waaraan de handelingen niet echt te meten zijn. Ik dat een, een, ja, een, een van de opmerkingen was ook dat uh, u toegang had tot de raadstukken van de, of de, stukken van de provincie. Mm -hmm. en, en ook in de raad zou zitten. Uh, en dat dat uh, op zich vreemd zou zijn. Ja. Maar nou ja, ik kan mij nog wel herinneren ik... dat uh, bij de VVD ook iemand in de raad zat en uh, in de staten. Ja, ik ook. En uh, buiten dat, voor mij mag iedereen in een raad zitten en in een provinciale staten, Want dat is gewoon wettelijk vastgelegd dat dat gewoon geoorloofd is. Ah. En in dit geval zat wat mij betreft niemand te wachten op de persoonlijke mening van de heer Hermsen van D66. Die daarnaast ook nog eens een persoonlijke aanval opent op mij en op mijn collega Van Tichelen. Ik uh, leg dat ver van me. Nou, ik kan me dat uh, voorstellen, want ik proefde wel uh, hier en daar wat... Uh, ja, wat, wat, wat tegen de PVV uh, en openzet ja. gaan roepen. En dat werd dan persoonlijk ja. ook. Dus dat vond ik... Uh... Ja. En ik ik ben het. Uh, we hebben het uh, zoals ik al schets, eigenlijk een dag later nog even in het presidium over gehad. Maar ik, uh, ik wil hier ook nog even met, uh, met de burgemeester over praten. Want um, kijk, ik vind op de inhoud mag je echt uh, hard zijn. Dat doe ik zelf ook. Maar zodra het persoonlijk wordt en je dus beschuldigingen naar je hoofd geslingerd krijgt als zijnde, ja, uh, ik ken maar twee mensen in de raad die ook betrokken zijn bij de provincie. Zijnde de hele fractie van de Pvv en dan dat daar het lek. Van Vandaan komt, Terwijl, het is al geen eens een lek. Maar stel dat, ja dat vind ik uh, behoorlijk pittig. En ik denk ook niet dat we zo met elkaar uh, moeten omgaan. En zeker niet, als je daar nog als saliant detail neemt... dat D66 gewoon de grote initiator is geweest destijds... Hè, van het ingediende amendement aangaande de toegangsweg... waarin we hebben opgeroepen om gewoon hoffelijk om te gaan met de provincie aan za in zaken het gebruik nou, die mening bij D66 is onderhand uh, 180 graden gedraaid want zij hebben een wethouder op het dossier zitten ja, weet je, dat mag, dat is politiek maar geloofwaardig, nee goed, meneer um, we hebben uitgebreid gesproken over de twee dingen, uh, <lacht> ik wil graag nog één reactie kort want de tijd uh, draait door bij ons ja. uh, er komt 700.000 euro bij voor de Formule 1 ja wat vindt u ervan? U hebt tegengestemd, dus... Ja, niet goed. Kijk, uh, daar hebben we ook tegengestemd. Uh, wij hebben een taakstellend bedrag beschikbaar gesteld van 4,1 miljoen. Onderhanden wordt dat nu 4,8. Er is al 5,5 uh, ton uh, toegeschreven aan het coronafonds. Uh, waar mm. ik het ook niet mee eens was. Dus dan zitten we al op 5,3. Vervolgens zijn we nog verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het hele evenement. Dat gaat zomaar 7,8 ton kosten, is mijn inschatting. Dus die 4,1 wordt zomaar uh, 6 miljoen. En uh, ja, ik vind dat schandalig, want... Ja, dat was het uh, interview van uh, vanmorgen met uh, Marco Deen. En inderdaad, uh, de tijd uh, drinkt, wat, uh, En niet drinkt, maar drinkt. En uh, dat betekent dat we opgaan naar het nieuws en weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag. Deze zaterdagmiddag, zonnetje, nou, een klein beetje aanwezig. Maar we doen net alsof hij wel lekker schijnt. Doen we met deze zonnige plaats van... Uh, de Four Tops, hier is Loco in El Capulco.